4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in het vrijdagmiddag live. financiële journalist Rol Jansen over onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. die een geheim overlegt over Europese banken. Nu eerst het nws journaal Marjan Koekoek.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 In de VS is de werkgelegenheid opnieuw gestegen. In november kwamen er 203.000 banen bij. Dat zijn er bijna 20.000 meer dan analisten hadden verwacht. Door de aanhoudende groei daalde het werkloosheidspercentage tot 7%. Werkloosheidscijfers in Amerika liggen nu weer op het niveau van 2008. Positief aan de banengroei in november was ook dat de helft in de beter betalende sectoren als de industrie en de bouw plaatsvond.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 En dan nog het weer. Vanmiddag vallen geregeld winterse buien, vooral in de kustprovincies en het midden en oosten van het land. Tussen de buien doorschijnt van tijd tot tijd de zon. Het is 3 tot 5 graden. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig in het noordelijk kustgebied. Morgen wat natte sneeuw en 5 graden. Hoe staat het met het verkeer van de AMB alleen de geest? Nou, de avondspits stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Er staan een paar korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die opvalt. Dat is er eentje in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moorgestel en Best, vijf kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Gouda en Woerden rijden geen treinen na een aanrijding. Er rijden inmiddels wel extra bussen. Maar de treinreizigers tussen Den Haag en Utrecht... en tussen Rotterdam en Utrecht hebben toch ruim een uur vertraging. Zo direct in Vrijdagmiddag Live Bert Brussen over Edwin Roy van Zuidwijn, over godslastering en ook over Mandela.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 Dit is Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live, Jan Moog. Goedemiddag, en welkom terug hier vanuit een gezellige en warme kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam met zo direct... financieel journalist Roel Janssen over Jeroen Dijsselbloem... die vandaag in het geheim overlegt over Europese banken. Bert Brussen over Edwin de Roy van Zuiderwijn, over godslastering... en ook over Mandela. Geef je mening via Twitter, hashtag AfroVML... of bekijk ons via vrijdagmiddaglife.afro.nl. Rubriek over kuil vol jus. Ja, dames en heren. Vorige week werd bekend dat de Britse comedygroep Monty Python opnieuw gaat optreden. De reunieshow was in 44 seconden totaal uitverkocht. Inmiddels zijn er extra shows bijgeboekt en staat Monty Python in totaal nu tien keer in de O2 Arena in Londen. Dit bracht het Nederlands absurdistische comedygezelschap Kulvol Ju, dat midden jaren 70 furoren maakte met programma's als een middel van fluweel en ja heb je nee zou je eventueel kunnen krijgen, op het idee om ook een reunieoptreden te organiseren. Aan tafel twee leden van het eerste uur, John Flyer. En Mariske Puy, ja. Allebei welkom. Dankjewel. Dank je wel. Ja, uh, jullie, Absurdistische Comedygezelschap Kuilvol bestond ja. uit. Uh, even kijken, ja. 17 leden. Hè? Die ja. uh, grote groep, de anderen die konden niet uh, komen vandaag. Nou, uh, voor zeker 13 man geldt dat ze verhinderd zijn vandaag omdat ze zijn overleden. Ja, het oh, okay. is voor hun erg lastig om erbij te zijn. Ja, ja. ja. begrijp ik. En die andere twee, want dan mis je nog twee. Uh, die zijn uh, verhuisd. Uh, Rudy, de dwerg, weet oh, ja. je nog? Is uh, biologische wijn gaan uh, verbouwen in Australië. En Greet woont die man, die, nee, die is ook overleden. Okay, goed. Ja, nou, even dus. ter opfrissing van ah. ons geheugen. John, uh, vertel eens even wat jullie allemaal zoal deden. Ja, uh, wat, wat deden we niet, ja. <laughs> zou ik zeggen. Ja. Uh, nee, we, we zijn ooit begonnen in theater als groep. Huh? Een grote groep, 17 man. En, uh, ja. Comedy was wat we maakten, vaak abstract. Absoluut, uh, ja. Vermaak, hè? We, we zochten het vooral in het... In het absurde. Okay, ja, ja, zoals ja, de ja. pythons eigenlijk ook deden. Nee, hè, nee, nee, anders. Nee, nee, ja, ja, ja, ja, het was anders. raarder wat we deden, ja. abstracter ja. ook. En het nog. theater als ruimte bleek voor ons snel al niet te kloppen. Dat nee. was te normaal. Ja. Uh, te gewoontjes. Een gebouw met muren en een dak. centrale weet je wel. Ja, ja. <laughs> ja, en toen zijn we gewoon in een soort van tent voorstellingen Ja, gegeven. met dieren ook. Ja, een soort circus Nee, eigenlijk. Nee, nee, anders. Nee. Anders. Ja, okay. anders, ja. Kun, kun je nee. een voorbeeld geven? Een voorbeeld, ja. Nou ja, ik had bijvoorbeeld een act met een zeeschildpad. Ik weet niet of er nog veel mensen zijn die zich dat kunnen herinneren. Ja. Maar ja, ik kwam op met een zeeschildpad. Nou, dat duurde ja. al vreselijk lang, want dat beest was niet vooruit te branden. Oh ja, en dan geest. stonden we eindelijk midden op dat toneel, weet ja. je wel. En dan hoorde je een hele laag stem, zo over de boksen van... Uh, Hier is James Jeremy Jones met zijn reuzenschildpad. Oh, geweldig. <laughs> weet ja. je wel. Nou, en dan, dan veranderde het licht en dan iedereen op het puntje van zijn stoel... En dan ging ik liggen slapen. Ja, Fantastisch. Dat <tastisch>. schild Fantastisch. van dat beest, dat ja. vonden we leuk. Ja, ja en voor zo'n optreden dan probeerde ik drie dagen op te blijven, weet je wel. Dat ik helemaal kapot was als ik op moest. Want ja, het ging mij om het slapen. Ja, en dan kwam ik ja. op, of ik ja. werd opgebracht ja. Ja, eigenlijk... op een, ja, ja. een ja, immens groot zilveren dienblad... <gülphe> door vier dragers ja. uh, op één wielers met stelten. Ja, en dan had ik heel mijn gezicht rood geschminkt. En dan gooide ik zo vanaf dat dienblad... een bak water midden in zijn gezicht. En dan schrok hij oh. wakker en dan riep ik heel hard... Hé, tollenaar, verrader! Hier je ontbijt. Ja. Geweldig. Oh ja. En dan gaf ik hem een houten tulp. Ja, zo ging dat hè, toen. Ja. Fantastisch. Nou, binnenkort dus een uh, reunie optreden. Ja, heel veel zin. Wel heel spannend, want we spelen alleen maar nieuw materiaal. Ja, geweldig. Nou, heel veel succes daarmee. Ik hoop dat het net zo snel uitverkocht is als dat van de Pythons. Uh, nou, hebben wij jullie gevraagd. En dat is natuurlijk uh, heel erg spannend. En dat leek ons heel leuk om vanaf ja. vandaag, elke week in ons programma... tot aan jullie première eind januari... op komisch absurdistische wijze, zoals alleen jullie dat kunnen... Uh, hetgeen waar jullie meesters in zijn... de afgelopen week voor ons door te nemen. Ja. Heel ja. spannend, want het is heel wat anders dan wat we normaal doen. Maar goed. Ja, ja. nou ja. Je ziet het vaker. Uh, ja, we willen het, het ook graag uh, doen. Dus ik uh, ja. zou zeggen, ga maar staan. Heel spannend. Uh, geef u een groot applaus. En uh, dames en heren, dan kondig ik jullie aan vanaf vandaag tot eind januari in Vrijdagmiddag Live. comedygezelschap die gezelschap, Kau vol, ju, met hun greep uit de week. Een greep uit de week. Ha. Wind. <coughs> overal, overal dozen, papier. Wind. Nergens een knop die zegt dat het vijf uur is. Oh. Oh. Nee. Oh. nee! Ik wil daar. Het water tot de lippen. Oh. Nee, Bert. No. Waarom niet? Mijn voeten staan in brand. Een tafel vol kaas. Geweldig, Dank je wel. Heel veel plezier. Heel veel, plezier. Heel, Dankjewel, dankjewel. dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maja Luif, Bas Hoeflaak en Henry van Loon. In het geheim wordt vandaag overlegd... over het reddingsfonds voor banken in Europa... die in zwaar weer verkeren. Ook onze eigen minister van uh, Financiën, Dijsselbloem... is daarbij aanwezig in een poging om een overleg... dat volgende week gepland staat, heel vlot te verlaten uh, uh, verlopen. Aangeschoven, met een kruk, journalist, financiële journalist... Roel Jansen, wat heb je... Zoiets als je en robben, maar dan wat minder ernstig. Minder een, kapotte, geluk. een kapotte knie. Een kapotte knie. Nou, veel sterker dan Meroel. Maar het wordt heel goed gerepareerd. In de Nederlandse gezondheidszorg is het eigenlijk beter dan uh, je soms wel eens denkt als je er over leest of hoort. Dat is goed nieuws. Dat is heel goed gegaan. Nou ja, daar, daar hadden we je niet voor uitgenodigd. Het, het gaat over dat, dat geheime uh, overleg. Waar gaat het precies over? Dat ja, van... is wel bijzonder. Dijsselbloem is naar Berlijn afgereisd om samen met Wolfgang Schäuble... de Duitse minister van Financiën en zeg maar de grote machtige man... van het hele Europese financiële stelsel, monetaire stelsel en zo... te praten. <coughs> samen met de, de Franse minister van Financiën. en uh, Nou, er zullen nog wat mensen bij zetten, maar dat is het dus eigenlijk met z'n drieën... En moeten ze proberen tot een akkoord te komen... over een heel lastig, ingewikkeld onderwerp... wat ja, eigenlijk waar men al twee jaar mee bezig is om erop te tuigen. Namelijk het, eh, de bankenunie, zoals het genoemd wordt. He, iets moet er gebeuren met de Europese banken. Want we hebben in de crisis gezien de afgelopen eh, paar jaar... Dat Banken raken in de problemen en doordat banken in de problemen raken en gered moeten worden door de overheden, raken die overheden ook in de problemen. Dat gebeurde in Ierland, dat gebeurde in Spanje, tot op zekere hoogte in Griekenland, zeker ook in, in Cyprus. Dus ja, dat is een, een deel van het grote Europese euro ja, maar de lijn leek al duidelijk. Dijsselbloem onder andere heeft gezegd: we moeten voorkomen in de toekomst dat de belastingbetaler daarvoor ja, opdraait. Nou, dat is duidelijk. De belastingbetaler moet er niet meer voor opdraaien, zoals de afgelopen, paar keer, of afgelopen keren is gebeurd. Eh, dus moet er een ander reddingsfonds worden opgezet. Nou ja, dus moet je dus iets gaan bedenken. Ten eerste deugen die banken wel. Dus er zal binnenkort, begin volgend jaar, een zogenoemde stresstest uitgevoerd worden. Een goede dit keer? Ja, dit wordt dan echt de meest degelijke groei. Want dat okay. is al twee keer eerder gebeurd. Yeah. En toen viel het nogal tegen. Want yeah. de bank was goedgekeurd, het Dexia in België. En vervolgens viel die om. Dus dat zal niet nog een keer gebeuren. Maar we gaan echt kijken. Wat zijn er de goede banken? Wat zijn de tekorten in hun kapitaal? Wat moeten ze eraan doen om dat kapitaal aan te vullen? Vervolgens zal het per half... 2014, dus juni, juli denk ik... de Europese Centrale Bank... beginnen met het Europese bankentoezicht. Dus dat wordt echt geëuropeaniseerd. Maar dan is er nog een laatste probleem. Dat hebben we in Nederland leren kennen... toen bijvoorbeeld de DSB Bank van Scheringa omviel. Ja, dan zijn de, de rekeninghouders... die zijn de dupe, die zijn de sigaar... die zijn hun geld kwijt. En dan is er een nationaal depositogarantiestelsel... zoals dat heet. En daar worden dan de rekeninghouders uit vergoed. Tot maximaal 100.000 euro. Ja, tot maximaal 100.000. En uh, nou ja, goed... Dat, ja, okay. Maar dat is het verhaal. Ja. Um, als je nou een Europees regime voor die banken krijgt... moet je dus ook een Europees depositogarantiestelsel krijgen. Nou, de vraag is eigenlijk wie gaat daarvoor schokken? Welke banken gaan daar geld in steken? En welke banken in welke landen worden met dat geld gered? En daar is eigenlijk een groot... Ja, een groot conflict over nog steeds. En dat wil Duitse bloem voor het eind van het jaar... voordat het jaar voorbij is, wil hij dat opgelost hebben. Wat hadden. is het meningsverschil? Hoe liggen de... Nou, heel simpel. Je kunt het je wel voorstellen. De landen met sterke banken die zeggen van... ja, wij willen best zo'n Europees bankenfonds opzetten. Zo'n reddingsfonds gaan de banken betalen. Maar we willen natuurlijk niet dat onze banken, straks de banken uit de zwakke landen, hè, noem ze maar even de Cyprus, de Spanje enzovoort. Noord-Europa, Zuid-Europa. Eigenlijk het Noord en Zuid, ja. Gaan de, gaat de Deutsche Bank, hè, de grote Duitse bank, gaat die een Griekse bank redden als die omvalt? Nou, liever niet, denken ze natuurlijk in Duitsland. Dus de Duitsers die hebben gezegd, we willen een soort nationale fondsjes daarvoor oprichten. En de Fransen en andere de zuidelijke landen zeggen, nee, er moet een Europese reddingsfonds komen. De Duitsers zeggen, Ierland moet zijn eigen problemen oplossen. Ja, ja, dat doen we dus eigenlijk nu ook al. Hè. Zoals bij DSB gebeurde, was het het Nederlandse depositogarantiefonds... Ja. dat uh, de gedupeerde spaarders, de spaarders uh, geholpen heeft. Dus Nederland heeft nu een soort compromis verzonnen. En ik denk dat Dijsselbloem dat probeert aan de Duitsers en aan de Fransen te slijten. Waarin hij zegt van ja, er moet een nationale... Uh, garantiefondsen komen, een soort loketjes binnen dat grotere Europese garantiefonds. En in eerste instantie moet je dan uit je eigen zak, zeg maar, uit je eigen kassa, uit je eigen loketje uh, die reddingsacties of de, de gedrupeerden uh, vergoeden. En als er niet genoeg is, moet je over de schuttingen van die loketjes heen kunnen springen en ook bij de buren. Maar gaat hij dat geld kunnen herden, halen. denk halen? Nou ja, er zit wel een zekere logica in, want als je een Europees banken als je een Europese bankenunie krijgt... met Europese banken die onderling gered moeten worden... Ja, dan ontkom je er natuurlijk niet aan... dat je ook grensoverschrijdende garantiefondsen hebt. Dus ja, maar ik denk du dat Duitsland heel... wil het niet en Duitsland is toch de baas? Duitsland wil het niet en de Tweede Kamer in Den Haag wil het ook niet. Kijk... Die hebben uh, daar de, deze week een, nou, geen stokje voor gestoken. Maar ze hebben een motie ingediend. En dat is een heel curieus gezelschap. Om even te zoeken. Want yeah. zo vaak kom je ze niet bij elkaar tegen. De motie is ingediend door de VVD. Met steun van het CDA, de Socialistische Partij, de PVV, ChristenUnie en SGP. Die hebben gezegd, nee we moeten echt dat, dat reddingsgeld, hè, dat, Europe, dat geld moet nationaal blijven. Alleen maar in ons eigen nationale compartimentje. Ons eigen nationale kassaatje moet dat blijven zitten. En dat mag absoluut niet over de grens gaan. En Eddie van de van het CDA, die twittert, die klaagt eigenlijk... dat Dijsselbloem daar nog steeds niet op gereageerd ja, heeft op die motie. Ja, uh, dat klopt. Dijsselbloem heeft iets gezegd van... ja, ik ben het met delen van die motie wel eens. En dat, uh, nou, dat zie ik ook wel zitten. Maar dit punt, he, van dat al dan niet he, uit die kast... Dat is te strikt. Dat is te strikt. Dat gaat niet werken. Mm. En dat kan, daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Want laten we eens een dramatisch Nederlands voorbeeld nemen. Hè? De Rabobank, de grootste verstrekker van fondsen... voor het Nederlandse eh, depositogarantiestelsel. Hè? De Rabobank is toch de grootste schokker als de het ware. Een bank waar, die zo degelijk leeft. Een enorm degelijke bank, maar ze hebben nog geld. Dat moet je ze naar. wel. Uh, ze hebben veel geld, veel reserves. Dus die storten in dat depositogarantiefonds. Stel je nou voor dat, Nederlandse, dat de Nederlandse Rabobank omvalt... dan is de bank die gered moet worden... Is degene die het geld beschikbaar zou moeten stellen. Ja, ja. die heeft het natuurlijk niet maar meer. Ja, dus dan kom je, groot je toch... is die kans? Ja, die kans is heel klein. Maar ja. theoretisch zou het zich kunnen voordoen. En dan zal Nederland toch bij de Belgen of bij de Duitsers. Dan moeten, moeten wij gaan ook melden. elders Precies. Dus ja, ja. Ja. In dat soort Precies. Maar gevallen... dat is zo moeilijk. Want ik zei: Duitsland is toch de baas. Ik bedoel, dat is altijd het verhaal. Weet je? Nederland wordt dan ook gezegd: sluit eigenlijk alleen maar aan bij Duitsland. Dat klopt. Ga, gaat het niet gewoon die kant op? Nee, ik neem aan dat de Duitsers ook wel zullen snappen dat ze uh, toch iets moeten doen. Uh, om niet alleen maar te zeggen, ja kijk eens, we willen onze Duitse banken redden. Hè, de moeilijkheden die ze bij die, bij die lokale uh, landesbanken hebben bijvoorbeeld. Maar we moeten ook geld beschikbaar stellen van onze bankwezen. Voor die zuidelijke banken als die dreigen om te vallen. Of om daar de hmm. spaarders uh, te hulp te schieten. Ja, dus jij hoopt of verwacht toch, toch inderdaad een soort compromis à la Dijsselbloem. Uh, dat, dat ze nu vandaag dat eerst in het geheim overleggen geeft al aan hoe ingewikkeld het ligt. Hè? Het is hartstikke ingewikkeld. We, wanneer moeten ze hier een knoop over doorhakken? Het, het lekte uit via een Duitse krant uh, gisteren geloof ik. Gisteravond En het werd vervolgens ook in Nederland opgepikt. Maar uh, het is ingewikkeld. Aanstaande dinsdag komen de ministers van Financiën van Europa bij elkaar... voor hun gewoon gebruikelijke maandelijkse vergadering. Als ze er dan niet uitkomen, hebben ze bedacht... dan doen we het volgende week nog een keer, de week daarop. En dan moeten de Europese regeringsleiders moeten hun handtekeningen onderzetten. Ja, en ja, dat moet toch echt voor kerstmis gebeuren. Voor kerst? Want? Ja. Nou ja, dat hebben ze... Ja, je kunt niet eeuwig blijven doorgaan als je in 2014 oh, ja. wil beginnen. We gaan kijken of het lukt, of er iets uitkomt. Dank je wel voor de uitleg, Roel Jansen. Zo direct gaan we het hebben met Bert Brussen over van alles en nog wat. Maar eerst, rugby. to yeah. So much lighter than before You put the colors in my world Ik heb de volgorde van de nummers hier niet goed staan. Want dit was dus Leider, neem ik, uh, niet? Heb je geen, zat uh, je microfoon niet aan? Yes. Oh ja, ja jawel. Uh, Christon, dit was, is dit het nummer waar de clip van in Portugal is opgenomen? Inderdaad, ja. Kun je ja, naar YouTube ah, ja, gaan, dan zie je, je de prachtige Algarve. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Yes. Leider. <lacht> nou ja, dit <lacht> was dus, u uh, hoorde Christon Kloosterboer. En hij uh, speelt samen met Lars van Starrenburg, Bart Meldijk, Roy de Kieft en Marijn Eugeling. Tezamen samen Rigby, dank jullie wel. De ...hoofdredacteur van The Post Online. En Roel Jansen zit ook nog tegenover hem. Uh, Bed, jij wil nog een duit in het zakje doen... ala Edwin de Hooy van Zuiderwijn? Nou, nou, nog een duit in het zakje. Oh, nou, een zei... duit in het zakje. Als... Maar dat gaat er ook Kijk, gebeuren. Nou, zou ik maar dat, niet meteen beginnen als uh, ik jou... Uh, althans, dat zegt de Hooy van Zuiderwijn zelf. Uh, en voorheen, ongeveer de afgelopen tien jaar... ...dacht ik al, ha, ah, Edwin de Hooy van Zuiderwijn zegt het. Dat zal het wel niet waar zijn. En nu blijkt dat dat allemaal toch een beetje wel heel erg waar is... Uh, daar heb ik toch wel een uh, heel bizar gevoel bij... toen ik het van de week had, twee keer in Paul Witteman zat. Uh, ik dacht toch van ja, uh, we hebben heel lang... <laughs> het is natuurlijk ook een, een bepaald figuur met een bepaald temperament. En we hebben heel lang gedacht... nou, daar kwam je weer met zijn uh, afluister -schroefjes in de muur... en wappie-wappie uh, verhalen. <laughs> uh, dacht Roel Jansen dat uh, ook? Yeah. Eigenlijk, even checken. Ja, ik ben eens een keer bij uh, Toen... hoe ja, heette die ook alweer... Um... Nou ja, ik ben eens dus een keer in de kamer van de directeur van de RVD geweest. En die zei zo: Ja, daar, daar, daar was het schroefje volgens Weer de Roy <tot> van Zuiderwijn. Er zat inderdaad een gat van een schilderijtje in de muur. Maar ik moet Bert gelijk geven. Ik heb ook eens met, met hem te maken gehad. Ik dacht: Wat komt hij nou mee? Onzin. Ja. Hij kwam met een verhaal. Dat ging over zijn vader waar ik iets over had geschreven. En dat bleek allemaal te kloppen wat hij zei. Ja, ja maar kijk, en dat, precies. Want van de week zat bij Paul en Witman Frits West zat er ook. Die vertelde: van, Nou, ik kan me inderdaad herinneren dat ik met de Roy aan het terras zat. En dat we werden gevolgd door regisseurs. En, en Frits Barend, die heeft dat ook gehad. Die zei, ja, ik zat met hem bij Wildschut op het terras... en ineens twee stille naast je, die je achtervolgen en dat soort dingen... Uh, en ik kan me goed voorstellen dat je daar op een gegeven... moment knettergek van wordt. Zeker als je al een, ja. een beetje zo bent. Het is natuurlijk een beetje flamboyante man die... Hij is ook wel een beetje zo, ja. ...nogal gevoelig is daarvoor. Um, nou, ik vind het heel ernstig. We hebben Oldmans affaire ongeveer ja, niet hetzelfde. Maar wel ook echt systematisch kapot gemaakt van het Oranje Huis. We hebben nu gehoord hoe uh, Bernard... Ja, geen opdracht zegt Rutte dan. Maar Bernard zei, nou meneer van de beveiliging... mag ik je een dringend verzoek doen? En wil je dit en dit van me doen? Dat is toch hetzelfde als een opdracht? Ik vond dat Rutte heel raar reageerde hij werd door een vandaag uh, verslaggevers ook de vraag gesteld... wat vindt hij van het conflict tussen de Hoor-Van-Zouderwijn en de Oranjes? zei conflict is een conflict. Alsof tussen hij niet het over ging. Ja. Echt, echt, dat is toch echt raar. Hoewel hij heel stellig was in zijn ontkenning over uh, spioneren, volgen... en ook van de familie en zo. Hè? Dat snap ik, omdat daarover niet zoveel in het dossier staat. Maar er is wel degelijk een opdracht gegeven vanaf die Bennard En we weten nu toch al allemaal, dat mogen we nu toch ook wel bedenken... dat het een schuimsmarcheerder van de Eerste Orde was. En daar hebben we hier nu weer bewijzen voor. En nu weer wordt dat toch een beetje onder het tapijt geveegd. Ja, maar ja, er, het, wordt, er ik, wordt ook weer van alles in. De, je zei het al, aangekondigd door Edwin Roy van zuid Ja, kijk, kijk Droy is wel het is iemand die graag ook uh, nieuws recycelt. En uh, inderdaad graag met grote dingen komt... die dan al acht jaar geleden stiekem ja. al bekend waren en zo. Dus het, het, het heeft ook aan hem wel een kantje. Maar, maar toch, wat ik net zei... we hebben al die tijd gedacht van haha en zo... Ja. maar het zal wel niet en het, en het blijkt is toch, toch, toch zo. Ik vind dat heel ernstig. Maar ja, Helder. Nee, meer hoef ik daar ook niet over okay. te zeggen. Laten we het over Nelson Mandela hebben. Daar hebben we nog niemand over gehad. Die is dood. <laughs> ja. Voor degenen die dat nog niet wisten. Uh, dat betekent dat er op Twitter... Nou, dat was elke keer weer als iemand doodgaat gebeurt er op Twitter een soort fatsoensexplosie van mensen... die aan elkaar laten zien hoe erg ze het vinden dat iemand dood is. En elke keer denk ik van nou, het kan niet erger. Maar ik denk dat nu... Nou, ik denk dat nu wel slachtoffers zijn gevallen ook. Onder de mensen die elkaar hebben vertrapt op Twitter... om te laten zien dat ze iemand kennen... die weer iemand kent die nog maar zes. 16 handschudden verwijderd stond van de man die ooit Nelson Mandela had dat gegeven. Zelfs Nico Dijkzoon is vandaag gestopt of je met twitteren... omdat hij een grapje maakte over Nelson Mandela. Maar dat was dan niet een grapje. Dat was eigenlijk om te klagen over iemand die wel een grapje had gemaakt. Wat eigenlijk ook een klacht was over iemand die anders dan een grapje had gemaakt. <lacht> nou, dat kan niemand meer volgen. En, nou, toen kwamen nee. de 2,5... Hij had zoiets gezegd, op is Ja, maar dat was iemand anders die hij ook om, had gezegd... Om te laten zien dat hele domme mensen dat zouden gaan doen. Ja, en Nico Dijkzorn, die uh, heeft ook een alter ego, dat heet Klaas... En dat doet hij al 16 jaar en het is vervelend. Dus Klaas is nu ook dood. En dat is misschien toch wel een hele grote... voor heel veel mensen heel fijn dat het nu gebeurd is. Maar nou ja. het zegt iets over hoe, hoe erg dat Twitter wordt. En hoe erg die social ja, media wordt. Ja, hij kreeg wordt. geloof ik van, van 200.000... Van zijn 300.000 ja. volgers kreeg hij allemaal kritiek op die Ja, die, die zeiden van kwetsend, Nico, dat mag niet. En dat is niet erg, maar die duikser zei wel van jullie snappen mijn grap niet. Een Dijkzoon is niet iemand die tegen hele domme ja. mensen kan. Dus, dat is Twitter. Uh, ja, dat is Twitter, maar ik wil alleen maar zeggen. Oh, dan wil ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik daar zelf af ben van. Uh, Twitter <lacht> overigens wel, maar ook wel. Ik weet niet, mag er al grappen over Mandela? of... Het is, is jouw, jouw verantwoording. Oké, okay, nee, maar daar ging er gewoon Bed een foto. heet die, dames en heren. Nee, maar die doet dan... Ik kan zo beter gaan flitten, vloeken, want dat mag tegenwoordig. Oh, dat is ja. al veiliger. Maar een ja, foto van Morgan Freeman met Rip Nelson Mandela... Ik vond dat toch ja, grappig. Ja, die stonden op... Ja, ja, er waren oh, een, en er nou, was iemand die had een valse tweet van Paris Hilton. Dat leek alsof Paris Hilton had getwitterd... Uh, uh, Nelson Mandela, we will always remember your speech. I have a dream. <laughs> uh, en bleek dus er waren dan, echt, echt veel van dat soort ja, maar dat was trouwens. dus niet waar. Maar ja. goed, Sperrs Hilton heeft drie miljard volgers, dus iedereen geloofde dat, en nu is Sperrs Hilton woest op iedereen. En nou ja, je kent het verder zelf nu wel. Ja, en zo'n godslastering. Ja, nou, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen, behalve uh, dat ik vind het heel fijn dat die wet nu weg is. Het is natuurlijk van symbolische waarde, maar toch, het is heel raar vind ik dat zoiets uh, in een wet staat in een land als de onze. Maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat de seculiere, of, de seculiere, ja, seculiere. We hebben partijen, het over, Er stond een verbod op, op godslastering in de wet. moet heeft, dat weer, nou ja, 137 artikel. Nee, nee, nee, nee, Smalen de dat, dat, dat had er nou weer niet bij gehoefd. Maar goed. Maar het heeft heel lang geduurd. Wou ik maar zeggen. Want er is altijd veel discussie over geweest. En, en vooral weerstand ook. Bij natuurlijk vooral de christelijke partijen. Ja, nou, dus het is toch wel een historisch moment. Ja zeker. Maar nou, nu gaat het komen. Nu zeggen ineens PvdA, D66, VVD en SP. Die natuurlijk al hartstikke blij waren. Dat het op, uh, werd afgeschaft. Van, nou We moeten wel weer uh, groepen in de samenleving. Toch maar weer extra beschermen. Dus nu gaan we naar een ander artikel. Uh, dat is een Artikel dat groepsbelediging op welke grond dan ook... dus bijvoorbeeld vanwege geloof... of we daar dan niet meer mee kunnen. Want misschien moeten we toch de mensen... en nou dus in dit geval zijn dat de moslims... want nee christenen, de mensen die... Ja ja, voor de duidelijkheid... Nou, in de SGP, je, ja. ja, nee, maar de, Kijk, van de SGP begrijp ik het. in de ChristenUnie, die zullen dat niet willen... want die geloven daarin en zo. Maar hier hebben we het over, over partijen die überhaupt geen god voorstaan. En die, BVD, ja, VVD. die toch... waarvan heel veel mensen die daar nu op een zetel zitten... de afgelopen vijftig jaar de alles aan hebben gedaan... om christenen te pesten en te sarren... Uh, en nu ineens is die, uh, die wet weg en dan zegt ze... Van, nou, maar nu moeten wel uh, de islam en de moslims gaan beschermen. Want die kunnen niet voor zichzelf opkomen, of ja. zoiets. En dat is ik heel is op, verboden. Heel want uh, want in, in die wet staat al dat uh, niemand beledigd... Of, of wat dan ook mag worden vanwege religie, ja. uh, geaardheid, et cetera. Ja, maar sowieso... Uh, ja. Ja, nou ja. ja. ja je bent help me. Nou ja. Kan je nog helpen? V vind je het mooi ik, dat het verbod weg is? Of? Het is goed dat het gebod weg is. Ik vind dat je dat overigens geen misbruik moet maken... van, uh, van godsdienstige gevoelens van uh, wie dan ook. Nee, maar dat is Nelks van Mandela ook wel weer een mooi voorbeeld van trouwens. Hoe bedoel je dat? als is een verzoening... Uh, Mensen, humanistisch uh, kijken op de, op de mensheid. Het is fijn als we uh, helemaal Grondre niet overleden. Het is maar goed dat je die grap niet gemaakt heeft, hebt. Oh, <laughs> Ik vond die grap voor Pearce Hilton trouwens wel erg leuk. Dat kan weer, weer wel. <laughs> Roljans. Ja, er is geen wet tegen. Dus. Bert Russen. Ook dankzij direct het radio-in-journaal gepresenteerd door. Bert van sloten, wat gaan jullie doen? Ja, geen grappen meer maken, begrijp ik dus nu. Nou ja, van ons nee. mag het. Wij gaan het hebben over de loting, want de loting voor het WK begint om tien voor zes. Althans, dan gaan de balletjes rollen en dan worden ze uit de diverse kommen en kokers getrokken. Zijn we live bij en we maken natuurlijk ook alvast de balans op. Daarvan wat kan er allemaal gebeuren? En natuurlijk zijn we ook in Zuid-Afrika. We hebben reportages uit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika Rout, kunt u allemaal horen in het Radio 1 journaal. Gepresenteerd door Bert van Slooten. Dit was vrijdagmiddag Live. Ik dank Rickby voor de muziek. Ik dank het publiek hier voor de aandacht. En het publiek thuis trouwens ook. Het is half vijf, het NOS Journaal. Daar zit nog steeds Marjan Koekhoek. Dit is radio. De overheid slaagt er nog altijd niet in om misstanden in de uitzetbranche goed in kaart te brengen. Volgens de inspectie SCW is het nog steeds niet duidelijk hoeveel malafide uitzendbureaus er zijn en hoeveel arbeidsmigranten er worden uitgebuit. Probleem is onder meer dat uitzendbureaus vaak snel van naam veranderen. Dat er nog massaal gefraudeerd wordt, staat vast, zegt de inspectie.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 En Kees Vellekoop, die in de jaren 70 bekendheid kreeg als principieel dienstweigeraar, is woensdag overleden. Hij werd in 1974 tot 21 maanden celstraf veroordeeld omdat hij weigerde op politieke gronden om de dienstplicht te vervullen. Amnesty International ontfermde zich over zijn zaak en verklaarde hem tot politiek gevangene. Kees Vellekoop is 61 jaar geworden. Tot zover. ANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd die voor veel extra vertraging zorgen. Vooral in de buurt van Utrecht. En ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. Er zijn ook gewonden bijgevallen. Gaat even duren dus daar ook. En ondertussen is de rechte rijstrook dicht. Er staat drie kilometer file, maar die file zal dus nog wel wat aangroeien. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knoopend Gorkum en Lexmond acht kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail, dus richting Gorkum... Dat, daar staat een vrachtwagen onder een portaal. Die is vast, die is klem komen te zitten daar. Dat gaat ook nog even duren voordat die daar weg is. De weg is bijna helemaal dicht bij Noorderloos. Van Utrecht naar Gorkum staat daardoor 10 kilometer file... tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Verkeer richting Gorkum kan voorlopig maar beter omrijden... over de A2 en de A15... Ook op de A28 een ongeluk van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de Afrit Dolder en Knoopend Reinsweert staat daardoor 5 kilometer. En bij Knoopend Reinsweert is de linkerrijst ook dicht. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet.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 Radio1journaal, Bert van Sloten. Een hele goede middag. Twee hoofdonderwerpen vandaag: Mandela en de loting. En het kan zomaar gebeuren dat dit eruit komt. En het is Brazilië. Dus het tegenbollen. Oei. Germany. Honduras. Mazzol. Koreaanse republiek. Ja. En het is Zwitserland. Ah, kan slechter. <laughs> Vanaf 10 voor 6 gaat er echt geloofd worden. We zijn we live bij. Maar we beginnen natuurlijk met dat andere grote nieuws van vandaag. De hele wereld staat stil bij het overlijden van Nelson Mandela. Gisteravond rond 8 uur blies Zuid-Afrika's grote man in zijn huis in Johannesburg de laatste adem uit. Hij werd 95 jaar. Oud-president de Klerk roemt de Mandela om de nadruk die hij zijn hele leven legde op verzoening. I think his greatest legacy to South Africa and to the world is de emphasis which he has always put on the need for reconciliation. Voor veel jonge, zwarte Zuid-Afrikaanse mensen... stond Mandela voor hoop en voor vrijheid. For me, he meant an opportunity. He gave me hope and freedom. I think I was 12 when he was released from prison. So I remember the excitement. And I remember how I could actually go to a place with white people. So, so for me, he represented hope. He represented freedom. Correspondent Alice van Gelder is nu bij het huis in Soweto. Waar Mandela woonde voordat hij 30 jaar werd opgesloten in de gevangenis. Alice, wat gebeurt daar nu? Ja, het is nog steeds heel erg druk hier op straat. De regeringspartij ANC, de partij van Mandela... heeft hier een hele grote vrachtwagen neergezet met een gigantisch muzieksysteem. En er wordt gezongen en gedanst, vooral veel ANC-liederen. Ze zeggen hier allemaal, we huilen niet, maar we vieren Mandela. Maar ze delen ook t-shirts uit, t-shirts van het ANC. Soms heeft het iets meer weg van een politieke bijeenkomst dan van rouwen van Mandela... Het ANC weet dat uh, Mandela goed is uh, voor het imago van de partij. En dat zien we eigenlijk ook wel hier op straat, naast rouwende mensen. Ja. Een tijdje uh, terug, toen hij zo slecht lag, uh, toen spraken wij elkaar ook. En uh, toen zei je, ja, de mensen moeten er eigenlijk nog niet aan denken... dat Mandela de aarde zal verlaten. Hoe is dat nu? Hebben ze het geaccepteerd? Ja veel, meer. ja, veel meer. Juist door zijn uh, zo lange ziektebed uh, heeft Zuid-Afrika toch ja, een soort van uh, berusting. Ze wisten dat deze dag zou komen en er is nu dus ook geen paniek in het land. De eerste keer dat hij het ziekenhuis ingang had, ging, had Zuid-Afrika inderdaad zoiets van het mag niet gebeuren. Ja, nu zijn ze ook wel een soort van, niet opgelucht, maar toch wel een soort van uh, blij dat hij in ieder geval vredig is heen gegaan. Uh, dat hij geen pijn meer leidt. En uh, ze zeggen van ja, het was gewoon genoeg geweest. Uh, hij heeft genoeg voor ons gedaan en zijn tijd was gekomen. Wat gaat er verder gebeuren? We weten wanneer de begrafenis is. Dat is zondag 15 december. Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Ja, de Zuma heeft een week van nationale rouw afgekondigd. En hij heeft gezegd, uh, deze zondag uh, ga in gebed en reflecteer. Uh, ga naar je kerk, naar je moskee, naar je tempel, naar je synagoge of doe het thuis... Bid voor Mandela, maar overdenk ook wat hij voor Zuid-Afrika gedaan heeft... en wat hij voor jou zelf betekent. En daarnaast weten we dat er volgende week ook een hele grote herdenkingsbijeenkomst gaat zijn. Dat is op dinsdag hier in een groot voetbalstadion in Johannesburg. Dat is hetzelfde stadion waar in 2010 Mandela voor het laatst in het openbaar is gezien. Toen werd hij in een golfkarretje over de middenstip gereden... toen daar het WK voetbal was... En na die herdenkingsbijeenkomst wordt Mandela vanaf woensdag, woensdag, donderdag en vrijdag eh, opgebaard in de Union Buildings. Dat zijn de overheidsgebouwen in Pretoria. Eh, dat zijn de gebouwen waar Mandela in 1994 als eerste zwarte president de eed aflegde. Ja, daarna wordt hij dus overgebracht inderdaad, naar Kunu eh, in de provincie Oostkaap waar hij... Eh, in het familiegraf begraven gaat worden. En die begrafenis, uh, volgende week zondag, 15 december dus, is in besloten kring. Ja, dat lijkt er tot nu toe wel op. Het is eigenlijk nog onduidelijk wie daar allemaal bij aanwezig gaan zijn en waar precies de wereldleiders naartoe gaan. We weten wel dat veel van de wereldleiders ook bij die grote herdenkingsbijeenkomst gaan zijn in het voetbalstadion. Maar er is nog niet heel veel bekend van in hoeverre het in privé sfeer is op die zondag zelf en wie daar dan al dan niet op die gastenlijst staat. Goed, op dit moment is er ook een herdenkingsbijeenkomst. Uh, dat gebeurt uh, in het zuidwesten van uh, Zuid-Afrika in Kaapstad. De plekke daar is journaliste Inge Abraham. Inge, dat gebeurt op de Grand Parade. Uh, hoe verloopt het? Is het vol? Zijn er veel mensen? Um, er zijn zeker wel veel mensen, maar niet zoveel als in 1990. Want deze plek is natuurlijk uh, iconisch, want dit is de plek waar uh, Mandela... toen, uh, zoals je zegt, 1990, eerste, uh, in 1990, zijn eerste schiet in vrijheid hield. Toen waren er bijna 100.000 man... Ik denk dat als je nu praat over 5000 man, dan zit er wat meer in de buurt die op dit moment zijn op dit, dit grootste plein in Kaapsel. En wat gebeurt er allemaal? Zijn er mensen die toespraken houden? Wordt er net zoals we net hoorden in Soweto gezongen? Um, het is een mix. Eigenlijk werd, werd, werd iedereen in eerste instantie uh, is het een, een intercultureel religieuze ceremonie, zo is het ook gepresenteerd, um, begeleid door de burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille. Uh, zij heeft gesproken, er is uh, gemeenschappelijk het volkslied gezongen en nu op dit moment uh, wordt er door um, zowel een imam als een rabbijn als een priester wordt het um, gebed begeleid. Nee, je... Dus dat wat binnen het gebeurt, er wordt, wordt wel uh, ondertussen ook gezongen en er is zeker wel wat Alice ook zegt hier, meer een vierensfeer dan een, dan een rauwe sfeer. Het is namelijk ingetogen, maar het interreligieuze inter staat op dit moment even uh, centraal. Dat betekent dat er een ander soort publiek is dan destijds, hè, 11 februari 1990. Ja. Want toen bestond uh, de toeschouwers vooral uit zwarte mensen. Ja, en dat is, dat is eigenlijk misschien wel het eerste wat opvalt als je hier komt. Uh, inderdaad, toen maand het uh, bijna 100.000 uh, louter zwarte mensen. Het was, ja, het was toen toch meer de situatie dat de blanken iets wat uh, ongemakkelijk van bank thuis tv zaten te kijken. Nu is het blank, zwart, gekleurd. Alle soorten, maten en kleuren staan hier. En, en dat is ook wel natuurlijk wat deze stad, dkd stad heel graag wil uh, benadrukken. Dat dat unify van alle kleuren en mensen in dat opzicht. Als je foto's van toen en nu naar elkaar zet... is dat een, uh, letterlijk een wereld van verschil. Ja, en herdenkt heel Zuid-Afrika. Oftewel, uh, is er nog iets van een openbaar leven? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, je, dat het minder... Uh, uh, Voelbaar is op straat is verdenken. Iedereen herdenkt, maar het is, um, op een bepaalde manier gaat het leven ook gewoon door. Zo lijkt het op dag één van de rouw. Maar ik ben benieuwd hoe dat de komende dagen gaat ontwikkelen. Ja. En uh, want hoe is dat bij jou, Alice? Is dat ook zo dat het leven op een bepaalde manier uh, doorgaat, ook in Johannesburg? Ja, nee, absoluut. absoluut. Het is ook niet zo dat hier nu echt massa's mensen op, uh, op straat zijn. Uh, heel veel mensen kijken ook gewoon thuis naar de staatstelevisie, naar de publieke omroep, uh, naar oude beelden van Mandela. Uh, dus ja, eigenlijk uh, verloopt het hier ook best wel rustig. Uh, ja, en in de volgende week vraagt er ook wel dat gewoon heel veel mensen gewoon aan het werk gaan. Uh, dus het is zeker niet zo dat nu het hele land in, in rep en roer is. Uh, ook omdat ze ja, dit toch wel zagen aankomen. Ik dank jullie wel, Els van Gelder en Inge Abraham. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. En dan het andere grote nieuws van dit moment. Over een klein half uur begint in Brazilië het showprogramma rond de loting voor het WK-voetbal komende zomer. En vanaf tien voor zes gaan de ballen echt rollen. Verslag even Marcel Bril, die is daar niet naartoe gegaan. Maar hij is wel naar de nee, Amsterdam ja, Arena. Ja, dat had je wel gewild, Marcel. Uh, maar je ja, de ja, in... Amsterdam Arena is ook leuk hoor. Ja. Ja. Iets, iets minder tropisch, denk ik. Maar waarom sta je in ja. de Amsterdam Arena? Omdat de organisatie van de Oranje Camping, je weet wel Bert... de mensen die sinds 2004 het Nederlands elftal achterna reizen... hier een evenement hebben georganiseerd om samen te gaan kijken naar de loting. Naast mij staat Daniel Frankhuis, één van de directeuren. We staan hier in Skybox... Dat is wel wat anders dan een camping, hè? Dat is absoluut anders dan een camping. Uh, uh, maar het is, uh, gezien de unieke locatie hier in Nederland, in de Amsterdam Arena, is het uh, ontzettend leuk dat we het hier mogen houden. De schermen hangen al klaar. Ik heb al wat kaas en worst gezien met het Nederlands vlaggetje erop. Is het spannend om straks met een aantal mensen die loting te gaan bekijken? Ja, absoluut. Het is ontzettend spannend. Er hangt ontzettend veel van af. En uh, het, de, de, de spanning stijgt hier. Wat hangt er dan vanaf voor u? Nou, voor ons hangt er vanaf waar de camping komt te staan. En, dat is uh, niet altijd even makkelijk, hè? Als je in het bewoond gebied zit, dan gaat het nog wel. Maar als je in de Amazone terechtkomt... Nou, het voordeel is dat Manaus een stad is van 2 miljoen mensen. Dus het is nog redelijk, uh, redelijk te doen. Maar het is wel een stuk minder voor de fanbeleving. En dan wordt het ook een stuk duurder. Ik las prijzen dat arrangementen tussen de 3.000 en 4.000 euro kunnen zijn... Uh, als men nou eens erbij zit, dan is dat uh, een van de mogelijkheden, ja. Ja, dat is die stad, hè, die moeilijk te bereiken is. Ja, het ligt zo ver weg van alle andere steden. Vanaf Rio is het zes uur vliegen. En uh, wil je daar met uh, normaal vervoer heen, dan moet je dwars door de Amazone heen. Dus dat is bijna onmogelijk. Heel logisch dat u zich zorgen maakt waar uh, wordt er gespeeld. Maar waar gaat het hier nu eigenlijk om vanavond, wat u betreft? Om, uh, in welke pool komen we? Tegen wie moeten we allemaal voetballen? Of waar moeten de haringen de grond in? Uh, in mijn geval is het waar moeten de haren in de grond moeten Nou, hier zijn ook al wat uh, oranje supporters uh, gesignaleerd. En samen wordt hier straks dus de loting bekeken. Dat zo. Vanaf tien voor zes dus. Dan weten het ook de oranje klanten van de Oranje Camping waar ze naartoe moeten. Nu. Helene de Geest bij de ANWB. Helene, lees ik nou dat er een vrachtwagen ergens klem zit? Ja, dat klopt. Op de A27 is dat uh, daar is een uh, vrachtwagenklem komen zitten onder een uh, verkeersportaal. Uh, dat doet het overigens nog wel gewoon, maar die vrachtwagen doet het niet meer. Maar en, een portaal, uh, dat zijn die dingen die boven de weg hangen? Ja, zo'n informatiebord oh, oh ja, ja, ja, ja, ja. boven ja, ja. de weg is dat. Ja. En uh, nou, die vrachtwagen staat daar. Ze moeten nog even kijken hoeveel grote schade is. Voorlopig staat die daar ook nog wel even. Waarschijnlijk gaat dat tot een uur of half zeven duren. De A27 van Utrecht naar Gorkum is daardoor bijna helemaal dicht... tussen Lexmond en Noorderloos. Er staat 8 kilometer file achter. Die file levert ook ruim anderhalf uur vertraging op. Dus die A27 die kun je voorlopig maar beter mijden. Het is beter om te rijden over de A2 en de A15 via Knopendel. En ook, er zijn sowieso veel ongelukken gebeurd. Ik pik er nog eentje uit. Dat is die op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen Dolder en Knopend Rijnsweert. 6 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Het Martijn, de tweets van alle kanten. Martijn, het gaat natuurlijk vandaag over Nelson Mandela op Twitter. Gaan ja, dat ligt voor de hand. In de traditionele media gaat het met name over de impact die hij heeft gehad. Op de sociale media leidt zijn dood vooral tot veel geruzie en gemopper. Zo verbaast iemand van ons van de NOS zich over deze tekst... in het WNL-programma Vandaag de Vrijdag. Uh, niet alleen in Nederland staan alle kranten vol met het nieuws. Er is natuurlijk in de hele wereld gereageerd op zijn dood. Ja, Nederland als middelpunt van de wereld. Daar storen mensen zich aan. Verder is er inmiddels, zagen wij, internationale ophef... over het internetartikel van de Telegraaf. Die krant had geschreven... Nelson Mandela die notabene op Sinterklaasavond met Zwarte Piet is overleden. Ja, maar daar heeft de Telegraaf ruimhartig excuus voor gemaakt, toch? Ja, uiteraard. Zij zeiden een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nou, Ik zag net dat ABC News en de New York Times die, die melden dat nu ook. Dus geen houden meer aan. Uh, verder wordt de dood van Mandela ook aangegrepen... door tegenstanders van uh, Zwarte Piet. Iemand schrijft... Mandela, de vechter tegen apartheid en racisme, overlijdt op Sinterklaas. Laat dit de dag zijn dat zwarte Piet dan ook te rusten wordt gelegd. Ja, de Amsterdamse deelraadslid van GroenLinks die schreef interesseert het iemand nu nog of de loting voor het WK morgen eerlijk verloopt na de dood van de hoofdPiet. Ja, hij zegt dat hij niet zo bedoelde. Hij was gewoon kwaad. Helpt nieuwsuur omdat ja. ja die liet iets over de proefloting zien. En toen zou net bekend zijn geworden. dat Mandela was overleden. Nou, die man heeft ook excuses aangeboden. Ja, en Nico Dijkshoorn. Ik hoorde net ook al iets bij Davra, uh, bij Jan Mom. Uh, die is ook uit de bocht gevlogen. Ja, de bekende schrijver. en bekende Twitteraar ook. die uh, had al geschreven. Ik wacht op de berichten over de hoofdpiet die dood is. Ja, dat was als grapje. bedoeld. hij maakte juist kritiek, maar mensen dachten dat, dat een grapje van hem was. Ja, Ruzie liep hoog op en toen. maar ja. aan het dansen. En, en dat heb je dus de hele tijd. Hè? Paris Hilton heeft dat ook. Je kan eigenlijk ja. geen, laat me zeggen, grappig bedoelde opmerking plaatsen. Ja, praatsen. Paris Hilton, dat is nog wel. Uh, <laughs> ja, Paris Hilton had dus helemaal niet uh, op Twitter gezegd. Uh, jammer dat die man uh, is overleden. En ze refereerden bijvoorbeeld aan deze zin. I have a dream. Dat zouden ze dus hebben gezegd in een tweet. Martin Luther King zou ze hebben gedacht, maar dat was helemaal niet zo. Dat was dus ook een nep tweet. Dat was helemaal niet waar. Goed, nou laten we dit allemaal maar even achter ons laten. Wat staat er verder op Twitter? Um, waar houden de mensen zich mee bezig? Nou, de storm gaat er nog steeds over in Nederland. De storm en de naweeën ook in Duitsland. Daar wordt een filmpje van het Duitse journaal vaak geretweet. Er zijn twee halfnaakte mannen te zien... die lekker gangnamstaal aan het doen zijn, achter een verslaggever. En dit is de reactie van de presentatrice... Also im Moment ist noch Pause, aber was ist denn noch weiter zu erwarten? Ja, goed Duits gebruik. De presentatrice in de studio die doet net of ze helemaal niks ziet. Ja, gewoon goed. Nou, de WK-loting uh, dan. Want uh, hebben ze het daar al over uh, op Twitter? Over balletjes die warm zijn en dergelijke? Of nog niet? Ja, je kan je voorstellen, iedereen zegt... Uh, wij worden wereldkampioen. En dat is natuurlijk ook zo. Um, verder nog niks. En uh, MKB Nederland heeft iets op uh, Twitter gezet... dat veel wordt doorgestuurd. Mag je nou een wk potje houden op je werk? Van de belasting bijvoorbeeld? Ah, gewoon niet, serieus. Wat denk je? Ik denk gewoon niet over hebben. mag hoor. Het mag hoor. Gewoon. Oh, het mag Tot 500 euro of zo mag het gewoon. Oh, dan weet ik niet of die van ons... Ja, ja, goed. goed, dat is het nieuws over het, het, het WK, de loting en, en, en verder. Want we moeten het natuurlijk altijd nog eventjes hebben, Martijn. Over wie we moeten volgen deze vrijdag. Ja, Follow Friday. en nou, Auteur Martin Mantel. Als je Martin houdt van, Mantel? Uh, Martin Mantel heet hij. Uh, ja, het is bijna een, een haiku die naam. Die is heel grappig op Twitter, vind ik in elk geval. Die schrijft bijvoorbeeld... is alleen leuk als je wel eens in een biologische winkel bent geweest. Stel, je mag 50 euro aan gratis producten uitzoeken... in een biologische supermarkt. Ja. Neem je dan twee eierkoeken of een bloemkool? Nou, ik vond hem leuk. Je ja. moet erbij geweest zijn die keer. <laughs> ik denk, denk het ook, want ik, zou, ik zit na te denken wat ik moet nemen. Goed, je kunt het allemaal nalezen. Want op nos.nl. Ook alle filmpjes? Ja, en alle filmpjes natuurlijk ook. Goed, tijd voor muziek. We moeten hier echt van bij komen. Yes. Dion Bromfield is dit. We hadden het even over. Full in. Full in, Diana Bromfield was dat. Marco Verhoef is de studio binnengekomen. Marco, als ik nou heel flauw ben, dan zeg ik voor de stilte na de storm. Uh, oftewel, we moeten even de balans opmaken. De storm gisteren. Um, hij hield zich aan de voorspellingen. Dat is waar jullie weermannen volgens mij altijd het meest tevreden over zijn. Ja, nou ja, uiteindelijk daar doe je het voor. Hè? Ik bedoel, uh, je kunt de weersverwachting maken. Die komt best wel eens een keer niet uit... Maar het is natuurlijk wel zo prettig dat dat je op het moment Supreme, als het echt omgaat, zich goed aan het dienstboekje houdt... en de dienstregeling houdt. En eh, nou ja, dat heeft hij in dit geval gedaan. Inderdaad, een windkracht 9 tot 10 en windstoten. Nou, die hadden voor mij nog net even 5 kilometer meer mogen zijn. <laughs> van mij ah, niet, hoor. Dat is, <laughs> zeg, was het een, een zware storm... Uh, nou ja, we hebben net even de windkracht 10 gehaald. En dat, ja. dat is inderdaad dan uh, categorie zware storm. Uh, die van anderhalve maand geleden was iets, uh, iets heftiger nog. Want toen kwamen we hier en daar zelfs een windkracht 11. En dan heb je het over een zeer zware storm. En zelfs 1, 10 minuten gemiddelde 12. Nou ja, daar zijn we nu dus niet aan geweest. Maar er waren ook verschillen die het wel weer erger maakt, hoor. Ja, want je kon het ook bijvoorbeeld zien... dat is net iets buiten jouw vakgebied, in de waterstanden. Ja, precies. En daar doe ik ook inderdaad een klein beetje op. Vorige keer kwam de wind voornamelijk uit het zuidwesten. En nu draaide de wind naar west tot noordwest. En bovendien waaide die niet alleen bij ons uit die richting... maar ook helemaal op de noordelijke Noordzee. Nou, en dan wordt eigenlijk die hele bak water van de Noordzee... wordt onze kant op geblazen door de wind. Uh, en, en dan krijg je, uh, noemen we, opzet. En bovenop het normale getij wat je hebt... gaat de waterstand dan omhoog. Nou ja, en dat hebben we inderdaad flink gemerkt ja. Zullen we nog even snel het weekend uh, behandelen? Wat krijgen we voor de kiezen? Een uh, nou, rustige weer. Morgen staat er niet zoveel wind. Zondag waait het wat harder. Dan is het overigens wel het meest droog. Uh, beide dagen overwegend bewolkt. En zaterdag wat neerslag. In het noordoosten misschien nog een klein beetje natte sneeuw. Dankjewel Marco. Ik ga snel naar Berlijn. Want uh, daar wordt gesport, geschaatst, wel te verstaan. Voor de Wereldbeker. Sebastian Timmerman is erbij. Sebastian, uh, welke ritten zijn er al geweest uh, tot op heden? Ik heb gekeken naar de 500 meter bij de Heren bijvoorbeeld. En dat is tot nu toe de enige afstand, althans in de A-groep... met een Nederlandse winnaar. Michel Mulder wint namelijk. En dat doet hij goed. 34-80. Sterke tijd voor Michel Mulder, de wereldkampioen Sprint. Die daarmee de Olympisch kampioen van Vancouver, Taibo Moe, achter zich houdt. 900ste van een seconde. En de Japaner Nagashima op de derde plaats. Het is de tweede keer dat Michel Mulder een wereldbekerwedstrijd op zijn naam schrijft. De eerste keer was ook in Berlijn. Dus wat dat betreft heeft hij goede ervaringen met die baan. Uh, berlin Hoenschoonhausen, zoals het zo mooi heet in het voormalige Oost-Berlijn. Op de drie kilometer bij de vrouwen was er geen Nederlandse winst. Althans, niet in de A-groep. De winst gaat daar namelijk naar Martina Sablikova. Claudia Perstein, 41 jaar jong, eindigt op de tweede plaats. Wel een medaille voor Irene Wust, Want zij wordt namelijk derde op de laatste drie kilometer in World Cup-verband. Uh, de laatste, kun je zeggen, mondiale drie kilometer voor de Olympische Spelen. Maar wat wel uh, aardig is, is dat uh, de winnende tijd van Sablikova... 4-0-2-25... Uh, ietsje langzamer is dan de tijd die Jorien Ter eerder vandaag heet... in de B-groep. Dat was namelijk 4-0-2, 23, 200ste van een seconde sneller. En daarmee won Ter in de B-divisie. Dat was trouwens ook voor een persoonlijk record. We hebben ook nog de uh, 500 meter bij de vrouwen al gehad. Maar daar ging de overwinning niet naar Nederlandse station... maar werd namelijk zesde. Sangwali wint, zoals altijd, dit seizoen. En weer in de baanrecord, 37-36. 11.000 kilo varkensham. Die is vorige zomer ten onrechte verkocht als biologische ham. Dat heeft vleesverwerkingsbedrijf Vion toegegeven. Nadat klokkenluiders dit aan omroep Brabant hadden gemeld. Mark van der Lees van Vion. Goedemiddag. goedemiddag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, hier is sprake van een betreurenswaardig incident. Het is eenmalig. Dat hebben we duidelijk uit ons onderzoek kunnen vinden. Dat is ook hetgeen wat de klokkenluiders uh, hierover hebben gemeld. Maar wat is er misgegaan? Hoe, hoe kan het? Er is een partij vlees uh, verkeerd geëtiketteerd... en vervolgens dus ten onrechte als biologisch, uh, biologische ham... Die hebben gekocht. echt letterlijk het etiket gekregen biologische ham? Ja. En dat had dus niet gemogen? En dat hoort niet. En nee. uh, dat vinden wij uitermate vervelend. Want wat er in een... ...op het etiket staat, dat hoort er ook in te zitten. Dat was hier eenmalig niet het geval. Dus we gaan daar opnieuw scherp naar kijken... ...dat we dat gegarandeerd kunnen voorkomen in de toekomst. Want uh, het is een kwestie van vertrouwen en ja. uh, daar staan wij zelf voor. Ja. Waar is dat vlees terechtgekomen? Dat is uh, verkocht bij uh, verschillende uh, supermarkten in Nederland... En ook in het foodservice kanaal. Dus dan moet u denken aan de groothandel, uh, horeca, dat soort kanaal. Dat zou zeggen, maar die hebben het allemaal... Die is allemaal lang opgegeten natuurlijk. Nee, dat Want het is een, ik. een incident van ja. uh, de zomer 2012. Dus zomer bijna 2012. anderhalf jaar geleden. Ja. Maar waarom komt dat dan pas nu naar buiten? U weet dat niet sinds gisteren. Uh, jawel. U weet dat echt pas sinds gisteren? Wij weten de echte details pas, uh, zelfs sinds vandaag. Toen hebben we de terugkoppeling gekregen wat de klokkenluiders hebben gemeld... We maar die hebben toch ook intern aan de bel getrokken, die klokkenluiders? Uh, als dat het geval was geweest, dan hadden wij in de zomer van 2012 al uh, direct maatregelen kunnen nemen. respectievelijk hierover kunnen communiceren. We hebben de informatie namelijk niet zelf gekregen. De klokkenluiders hebben hem uh, aan uh, de commissie Alders, aan de heer Alders, uh, gemeld. En op die manier is die uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Daarom zit er die anderhalf jaar tijd tussen. Ja, die commissie onderzoekt vleesfraude en okay. zo, hè? Die, die dat zozeer onderzoekt, die heeft eerder een onderzoek verricht. En de klokkenluiders zijn uh, in dit geval via omroep Brabant bij de heer Alders terechtgekomen. Ja. En wij hebben daar de informatie op, uh, van teruggekregen. En daarmee konden wij dus nagaan wat er is gespeeld. Want het was ons niet bekend, anders hadden nee. we zelf eerder in kunnen grijpen. En gaat u nu ook, want u had het net over aanscherpen uh, en dergelijke. De procedures worden ook echt aangescherpt dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Absoluut. En ja. dat kunt u garanderen. Ja, garanderen is natuurlijk... Uh, nou ja, dat, dat, dat we niet zo'n gesprek maar, over een, een uh, tijdje weer een keer... Nee, nee, daar zitten wij niet op te wachten. Wij produceren voedingsmiddelen... en daar gaan we elke dag uitermate serieus mee om. Dit is een incident, het is eenmalig, maar het is er één te veel. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Meneer Van der Lee van Vion, ik dank u wel dat u ons even het woord heeft Graag willen staan. Dag. Dag. Het ging dus over die 11.000 kilo varkensham... die ten onrechte vorig jaar zomer is verkocht als biologische ham. Straks veel meer nieuws en we concentreren ons natuurlijk op Zuid-Afrika. U kunt een reportage van ons verwachten van, uh, uit Zuid-Afrika. En natuurlijk de loting, het komend uur. Over 50 minuten gaat het beginnen.